Twee uur. Dit is Radio 1 met Elspet Grutteke en Brenze Klammer. In Diddese Dag gaan we het hebben over de Amerikanen die massaal monitoren wat wij op internet doen. en proberen ze een week lang te leven zonder plastic te verbruiken. Er zijn mensen die dat de komende Geen Plastic Week gaan proberen. Maar nu eerst het NOS-journaal met Eva de Jong. Nederland moet nog een 6 tot 8 miljard euro aan maatregelen nemen om het begrotingstekort terug te dringen. Dat concludeert de Nederlandse Bank in een halfjaarlijks rapport met economische groeiverwachtingen. Door economische tegenwind stijgt het Nederlandse begrotingstekort volgend jaar van 3,5 naar 3,9 procent. Dat is ruim boven de Europese norm van 3 procent. Het Nederlandse tekort loopt op doordat de overheid door de crisis meer geld kwijt is aan werkloosheidsuitkeringen. Brussel wil dat het tekort volgend jaar onder de 3% uitkomt. Ziekenhuizen doen nog steeds te weinig om de patiëntveiligheid te vergroten. Dat blijkt uit het evaluatieonderzoek naar het vandaag verschenen VMS-veiligheidsprogramma. Dat programma is opgezet door de artsen en ziekenhuizen om die aantallen met de helft te verminderen. Vooral met de medicatieveiligheid en het verminderen van het aantal wondinfecties schieten ziekenhuizen soms ernstig tekort. Maar op andere punten wordt er wel goed gescoord. Er is dus geen eenduidig beeld te geven, zegt redacteur Gezondheid Rinke van den Brink. Er is geen één ziekenhuis in Nederland wat op alle thema's... Uh, het volgens de zelfopgestelde regels doet. Maar er zijn natuurlijk goeie die op heel veel thema's een eind komen... en ja. minder goeie die eigenlijk uh, ver achterlopen. Het merendeel van de ziekenhuizen publiceert vandaag zijn eigen resultaten.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 Rijkswaterstaat verwacht dat aan het eind van de week de Nederlandse uiterwaarden weer droog vallen. De waterstand van de Rijn is bij Lobit gedaald tot minder dan 13 meter boven NAP. Volgens Rijkswaterstaat daalt dat deze week tot onder de 12 meter boven NAP. En dan vallen de uiterwaarden weer langzaam droog. Het hoogwater in Nederland is het gevolg van hevige regenval in midden Europa de afgelopen weken. In Duitsland, Hongarije en Tsjechië hebben de hoge waterstanden van de Donau en de Elbe tot overstromingen geleid. De politie heeft in een landelijk onderzoek naar ram- en plofkraken 23 verdachten aangehouden. Dat gebeurde bij invallen op 35 locaties. De politie denkt dat ze betrokken waren bij zeker 50 ram- en plofkraken. Bij huiszoekingen zijn onder meer dure auto's, vuurwapens en verdovende middelen in beslag genomen. De laatste tijd zijn steeds meer pinautomaten het doelwit van de daders, die ook steeds meer geweld gebruiken. Met de grote politieactie van vandaag moet aan die toename een eind komen, zegt de politie. Het weer op steeds meer plaatsen zon. In het noorden en westen wel nog wel bewolking. Temperatuur tot 21 graden. En bij bewolking is het wat frisser. Morgen wat meer zon. Een week lang leven zonder plastic. Het schijnt te kunnen zometeen in Dit is de Dag. Blijf luisteren. Audi komt met een aantal rijk uitgeruste business editions. Mooi denkt u, maar een Audi is toch al compleet van zichzelf? Dat klopt.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 Remse Klamer en Elsbet met Goedemiddag, Amerikanen luisteren ons af. Tweede Kamerlid Kees Verhoeven. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, nadat we u hierover, hierover hadden uitgenodigd, lag uw website er opeens uit. 1 in 1 is 2. Oh, dat hoop ik niet. Ik, ik, u bent de eerste die dit <laughs> tegen mij zegt. Dus uh, laat <laughs> ik me maar geen zorgen maken en laten we vooruit gaan dat het om een technisch probleem gaat. Deze week proberen een paar <laughs> duizend Nederlanders te leven zonder plastic te verbruiken. Robert van Duin, hoeveel kilo verbruikt een Nederlander eigenlijk gemiddeld per jaar? Uh, de gemiddeld Europeaan, daar zijn wel de cijfers van bekend. Die gebruikt iets van 35 kilo uh, per jaar. En uh, ja, als we kijken dat het BNP in Nederland wat, wat hoger is... dan zouden wij wel eens tegen de 50 kilo per jaar aan kunnen zitten. We gaan het hebben over een nieuwe, mogelijk nieuwe trainingsmissie naar Mali... met Tom van der Lee en met Jaap Dirkmaat praten we over de dassen... en die dreigen in Engeland doodgeschoten te worden. En Peter Klossen die heeft een restaurant, maar hij wil toch dat we meer zelf gaan koken. En live muziek is er vandaag van Kensington. Is het eigenlijk erg als de Amerikanen uw mail lezen? Uw mening die horen we graag via Twitter met de hashtag DIDD. Of ga naar de website ditisdedag.nu. Robert van Duin. Vandaag beginnen er zo'n 2000 Nederlanders aan een enorme uitdaging. Een hele week leven zonder plastic. Kan dat eigenlijk wel in Nederland? Uh, nou, dat uh, zal moeten blijken. Ik heb begrepen dat het vorig jaar ook uh, gedaan is met uh, succes. Dus je zou zeggen, uh, dat moet sommige mensen zeker wel, uh, wel lukken. Het kan, ja. Je zei net, het gebruik is ongeveer, het zou in Nederland wel eens 50 kilo per jaar kunnen zijn. Dus dat is een kilo per week aan plastic. Klopt. Wa waar zit dat voornamelijk in? Uh, dat zit voor een belangrijk deel in, uh, in verpakkingen. Uh, dat is 40% verpakkingen. En met, uh, met het recyclingnetwerk, waar ik dan voorzitter van ben, uh, richten we ons daar uh, voornamelijk op. Omdat dat, uh, ja, dat zijn wegwerpplastics die eigenlijk de meeste problemen veroorzaken. Ja, het klinkt wel leuk zo'n uh, zo plastic, uh, he, geen plastic week. Maar wat is nou precies het probleem? Uh, het probleem zit hem uh, enerzijds in de, in de emissies uh, die veroorzaakt worden door, uh, door plastics... en de, de klimaataantasting die dat met zich meebrengt. En anderzijds, uh, ja, iedereen heeft inmiddels wel van uh, plastic soep gehoord. Hè. Dus plastic wordt uh, als wegwerpverpakking uh, ergens in de natuur of op straat uh, gegooid. Wat Gaat was dat ook ermee. weer, de plastic soep? De plastic soep dat, uh, ja, zijn wat me genoemd worden de, de, de plastic eilanden die in de oceanen drijven. En dat zijn gigantische hoeveelheden. En als ik dan een week geen plastic mag gebruiken... moet ik dan gewoon alles al uit de verpakking halen in de supermarkt... en gewoon in mijn mandje doen? <lacht> en, of, of, hoe, hoe, moet me, hoe moet ik me dat nou voorstellen? Dat is op zich een goed idee, ja. ja. Want, uh, dat is denk ik niet de bedoeling. <lacht> ik denk niet dat dat de bedoeling is. Nee. Maar hoe dan wel? Uh, uh, ja, de mensen die, uh, die daar aan meedoen, die proberen dus uh, te vermijden uh, plastic uh, verpakte spullen te kopen. Dus ja, ze gaan bijvoorbeeld naar de markt of ze gaan uh, naar een speciaalzaak waar het makkelijker is dan in de supermarkt om je spullen zonder plastic verpakt te krijgen. Ja. Gewoon verse producten kopen, dat ben je toch zonder plastic? Ja, maar bij de supermarkt. Krijg je ook een zakje mee, hè, vaak? Ja, maar die kun je toch uh, eventueel... Gewoon los in je mandje doen. Ja, ja. ja. er is zo'n zo labeltje meteen op, de, op je courgettes of zo. Dat is een optie, ja. Nou, wie wie wordt er nou niet blij van de plastic? Dat zijn bijvoorbeeld vogels. En er is een, een filmpje over de schade van plastic voor vogels. Dus zie je iemand op het strand en die drinkt dan een, een flesje cola. En dan gebeurt er ongeveer dit. Every single piece of this plastic that we've pulled out of the albatross colonies... has come here in an albatross. It hasn't washed up on the beach... Het is niet hier door mensen. Het kwam hier in een bird. Ja, meneer Van Duin, omschrijf eens wat, wat zien we hier zien en horen, want niet iedereen spreekt daar ja, wat tegen. Wat we hier, hier zien, dat is een dramatische hoeveelheid plastic troep, zal ik maar zeggen. Ik zie kabbetjes, ik zie knopen, ik heb tandenborstels gezien. Die het dus lijkt wel een soort kraampje hier op het strand. Ja, ja dat, uh... <laughs> maar dat zijn allemaal, allemaal spullen die vogels hebben ingeslikt? Ja, vogels zien dat uh, voor, voor voedsel aan. En uh, ja, het drijft uh, of het zweeft in het, in het water van de oceaan of de zee. En die vogels die, die eten dat. En ja, er zijn allerlei secties geweest waarbij blijkt dat uh, dit in de magen van, uh, van deze albatrossen dan in dit geval terechtkomt. Ja, en gaan ze daar meteen dood van? Uh, nou niet meteen, maar op de duur wel, want als die maar gevuld is met plastic, uh, dan kan er weinig uh, voedsel bij, hè? Ja. ja. Nou, uh, deze week is het dus geen plastic week en een verslaggever Reinhard Meijer die ging met Arjen Uricht, dat is iemand die koopt sinds 2010 al geen plastic meer. Dat is knap. Dan ging je even naar de supermarkt om eens te kijken wat je bij elkaar kunt drapen zonder plastic? Persikken, kersen, abrikozen, allemaal in mooie plastic doosjes. Gelukkig zijn de meloenen die zijn wel gewoon zonder verpakking. Daar zouden wel een meloen mee kunnen nemen. Nou, we hebben hier nectarines nog. Misschien uh, dan zouden we iets mee kunnen. Groenteproducten gesneden. Dat is toch allemaal gewoon in, in plastic zakken. Wel in de aanbieding een beetje, maar... Lekker goedkoop. Er is dus nog steeds geen trigger. Nee. Nee, helemaal niet. De teller staat nu op één meloen en uh, twee nectarines. Zullen we eens op zoek naar een stukje vlees of zo? Kunnen we gaan zoeken, ja. ja. Dit is alleen maar plastic, ja. Alles zit echt hier in, uh, in plastic. Uh, bakjes zijn van plastic, het folietje bovenop is van plastic. Ongetwijfeld zit er ook nog een soort van plastic inleg, folietje bij. Kip in plastic, biefstukken plastic, filet in plastic kant-en-klaar maaltijden. Nou, is ook wel goed, toch? Ja, maar dat gaat niet werken. Ik zie wel pizza's in karton, maar er zit allemaal in plastic ook binnenin. En dan heb je nog losse toppings daarbij. Dat zit dan ook weer in een plastic zakje. De groente moet lukken, zo te zien. Courgette kunnen we meenemen. Komkommer. Wat hebben we allemaal in ons mandje nu? Twee nectarines en een watermeloen. Komkommer en een courgette. Ja, hier houdt het wel een beetje bij op, zo te zien. Een zakje chips voor vanavond. Ik <laughs> je zegt het al, een zakje chips. Ik denk niet dat een zakje chips zonder een zakje komt. Oh, plastic. Allemaal plastic, joh. Ik zie wel hier toosjes staan. Dat klinkt alsof ook dit weer in plastic zit. Per vijf of zes zit het ook weer in een plastic zakje. Oh, ik zie daar de toetjes staan. Laten we daar even kijken. Deze puddings. Ja. Dat is toch allemaal gewoon een plastic pakje. Hier, dit ziet er toch vrij onschuldig uit. Klein pakje Vla. Ik kan me voorstellen dat hier ook hier weer een soort van plastic in verwerkt zit. De dop die moet bij het plastic afval. Kan ook weer terug. Jongen, ja. sure, jongen. Koffiepads. Dat kan niet anders zijn dan dat die plastic is. Oh, dit zijn plastic kuipjes. Ah, zo'n klein kuipje joh. Hier zitten er tien in. Koffiebonen, compleet in een plastic bakje met daar omheen een plastic omhulsel. Ik denk ook niet dat die koffie dat, dat dan gaat worden. Ja, meneer Van Duinen heeft opgeteld. Ze kwamen thuis met een watermeloen, twee nectarines, een courgette en een komkommer. Het is een beetje zoals Peter Kloss net zei, vooral groente en fruit. Is, is dat de, de beste opbrengst die je uit de supermarkt kunt halen zonder plastic? Nou ja, Wij noemen, we hebben het wel eens over dozenschuivers. De supermarkt kan je ook zien als plastic schuivers, denk ik. Eh. Het hangt een beetje af van welke supermarkt je binnenstapt, denk ik. Maar ik denk dat je meer succes hebt op de, op de markt bijvoorbeeld of in speciaalzaken. Daar is het wat makkelijker om zonder plastic je boodschappen te krijgen. Ja, maar het is best wel heftig, want gewoon een kopje koffie kun je dus eigenlijk al niet meer krijgen zonder plastic te gebruiken. Het is moeilijk. De, de ontwikkeling is helemaal in de richting van eh, meer plastic gebruik, eh, steeds kleinere verpakkingen, dat ook nog weer leidt tot meer plastic eh, verbruik. En nou ja, het, het meest absurde voorbeeld dat zijn wel de drankverpakkingen. Eh, daar is in tien jaar tijd eh, de hoeveelheid plastic eh, die verbruikt wordt om eh, onze frisdranken en waters eh, naar de mensen toe te krijgen vertienvoudigd. Peter Kloss, je hebt een restaurant. Let jij erop bij je inkoop om niet zo weinig mogelijk verpakkingsmateriaal te gebruiken? Of? Nou, het gaat meer en meer vanzelf, want wij gebruiken vooral heel veel uh, uh, ja, verse producten die uh, meestal in kratten komen. En wij zijn zo gelukkig om een hele goede zuivelboerderij in de buurt te hebben die onze melk en uh, dergelijke in glazen flessen levert. Dus uh, het gaat eigenlijk wel redelijk goed, vind ik. Klinkt dat goed, uh, meneer Van Duin? Dat klinkt heel goed. <laughs> ik word er wel blij van. Do doet u zelf eigenlijk ook mee met die Geen Plastic Week? Nou, ik, ik doe mijn best, uh, zou ik wel zeggen. Maar ja, het is op zich uh, vrij, vrij simpel. Uh, er staat al van alles en nog wat uh, thuis natuurlijk. Dus ja, eigenlijk moet je er dan uh, naar gaan werken... dat je zo min mogelijk datgene wat al thuis staat... Uh, en in plastic verpakt is, gaat gebruiken. Ja, en, en wat zijn uw hoofdzonden deze week? Wat mijn hoofdzonden zijn. Ja, als ik die al wist, dan zou ik ze kunnen voorkomen natuurlijk. Hè? Ja, maar is het, het lukt niet helemaal zonder plastic. Wat, wat zijn dan nou voorbeelden, bijvoorbeeld thuisgebruik... waar u nog wel plastic bij eh, uh, nodig nou, heeft? Ik denk dat er uh, brood... We kopen dan wel heel grote broden... Uh, die vrij zwaar zijn... maar die zitten dan toch wel in, uh, in een plastic folietje uh, verpakt. Dat, uh, dat is dus wel een zonde. inderdaad. Ja, en wordt dat wel dan gescheiden bij het afval? Dat wordt wel gescheiden bij het afval. Dat dan weer wel. Okay, maar hoe zit dat eigenlijk bij de andere gasten hier aan tafel? Letten jullie daarop? Meneer Dirk-Klaas. Er zijn de alternatieven. Hè? Als je dus een brood. Uh, maar je zegt: ik wil een gesneden brood. Ja, dan zal het toch ergens in moeten bij de bakker. Ja, je, zal, je, ja, je kan dat in, uh, in papier. papier verpakt uh, krijgen. Ja, en is dat wel milieuvriendelijk dan? Nou, dat is, nou, dat ook is een inderdaad de vraag. Want dat is dan weer een stukje zwaarder. En uh, ja, dat zou ertoe kunnen leiden dat het eerder uh, niet meer goed is, uh, dat brood. Dus uh, mm. uh, ja. Ja. Kamerlid voor d 66 Kees Verhoeven, hoe doet u dat thuis? Ja, zoveel mogelijk uh, proberen te voorkomen. Ik moet wel zeggen, ik irriteer me wel heel vaak aan al die post die je krijgt met uh, allerlei plastic uh, eromheen. Dat denk ik alles van, dat is volgens mij helemaal niet nodig. Uh, en inderdaad, als je een in supermarkt in gaat, dan, dan, dan stuit je heel veel op drie dubbel verpakte producten. En dat vind ik ook altijd heel vreemd. Ik zou zeggen, doe het dan in één laagje plastic. Ja. Uh, het moet functioneel zijn, inderdaad. En niet uh, plastic voor plastic. En dat zie, je, dat zie je op de een of andere manier toch nog steeds. Waarom doen ze dat eigenlijk altijd om die folders? Dat plastic? Weet iemand dat? Ja, volgens mij, omdat het dan bij elkaar blijft zitten... zitten vaak van die losse insteekcommercials bij. En dan zijn ze natuurlijk bang dat dat eruit glijdt. Dus denk je, laten we er maar een plastic zakje omheen doen. Dan uh, blijft het allemaal bij elkaar zitten. Maar volgens mij kun je daar wel innovatieve oplossingen voor bedenken. Ja. Oh, het is ook een manier om de, de stickers te omzeilen. Hè? Dan kan je dat namelijk adresseren. Ja, een van de innovatieve oplossingen is, ons ledenblad zit in uh, verteerbaar plastic. Dus plastics die verteren kunnen. Nee, maar één plant... nadeel aan, om dat te produceren, heb je dan weer akkers nodig... waar je planten laat groeien, waaruit je uit die olie en die plastics weer gaat maken. Dus het blijft uiteindelijk toch een ver verpakkingsprobleem. En ik denk, ja, papier is toch de beste oplossing. Tot voor kwart in Oost-Duitsland, toen ik daar kwam, alles dat nog? En toen zeiden ze, het moet in plastic, anders het helemaal niet mee op de markt. Nee, Binnen een paar jaar was het weg. Moe, we zijn niet modern genoeg. Je moet in ieder geval flink je best wel onderaan ontkomen ja. aan, aan een plastic. Uh, ik dus, je dat er ook rare wetgevingsdingen zijn? die gewoon, de, Als je nou toch met de Kamer spreekt, dat nee, dat gewoon, ja. ja. gewoon de dingen zijn wettelijk voorgeschreven. Neem biologische bloemkolen, ja. die moeten waarom, moet je mij niet vragen, maar die moeten... in een plastic chef individueel ja, verkocht worden. Nou, nou. mij ook niet vragen. Nee, maar dat klinkt wel heel raar. Nee ik, denk, ik denk ook zeker dat de overheid... Uh, naast, het is uitermate goed dat mensen zelf iets doen aan uh, plastic reduceren. Dus daarom vind ik die uh, niet-plastic-werk, geen plastic week heel goed. Maar natuurlijk als er ook allemaal regelgeving is die juist plastic stimuleert... moeten we daar natuurlijk zo snel mogelijk naar kijken. Als ik, kamer. Zie een, uh, ik zie een kamervraag aankomen. Ja, uh, kamervragen en dat soort dingen, dat, dat is vaak allemaal de, de waan van de dag. Laten we hier nou zo'n een lange termijn uh, benadering kiezen. Een en eens Kijken of je gewoon gewoon op een aantal wetten kan kijken of er inderdaad plastic gestimuleerd wordt. Dat zou ik oh. wel een mooie exercitie vinden. Nou ja, de grap is dat er op zich een verpakkingenbesluit is... wat ja. een artikel heeft waarin staat dat iedere producent-importeur... ervoor moet zorgen dat hij zo weinig mogelijk verpakkingsmateriaal gebruikt. Alleen de grap is dat het een wetsartikel een dode letter is... want het wordt nooit gehandhaafd. Uitgevoerd. Ja, ja. Nou, dat ga je al. Dat is, dat is natuurlijk bij heel veel van dit soort dingen... dat je op zich... dan zegt de Kamer, dit zou zo moeten zijn... en dan wordt het niet gehandhaafd. Da daarom is het goed als het uit bedrijven en mensen zelf komt. Maar de Kamer moet wel een stok achter de deur hebben, inderdaad. Bovendien een wetsvoorstel van de grote roergaan van D66, Jan ja, nou Ja, daarom is het ook zo'n goed wetsvoorstel... dat ook zo goed gehandhaafd moet worden. Ja. We sluiten even af, we gaan even eruit voor de CD van de week.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 Uit Curaçao Chris Berry, stick to the recipe. U luistert naar Dit is de Dag met uh, parlementariër Kees Verhoeven... Jaap Dirkmaat van uh, Das en Boom, Robert van Duin... die hoorden we net over de Geen Plastic Week... lector gastronomie Peter Klossen en maliedeskundige deskundige Ton van der Lee. Glenn Greenwald van The Guardian zegt dat er een gigantisch apparaat binnen de Amerikaanse regering is... die als doel heeft om wereldwijd een eind te maken aan de privacy. Only one goal, and that is to destroy privacy and anonymity. De Amerikaanse justitie is een onderzoek begonnen naar het lekken van informatie... over de internet- en telefoononderzoeken van de geheime dienst NSA. If they want to get you, they'll get you in time. Snowden was als medewerker van de CIA naar eigen zeggen... in staat om alle gewenste mails, creditcards, telefoongesprekken en internetwachtwoorden in te zien. Ja, Kees Hoever van D66. Ja, als de helft waar is, dan is het ook al erg. Geldt het ook voor ons als Nederlanders dat wij afgeluisterd zijn... dat onze gegevens allemaal bekend zijn bij de Amerikaanse overheid? Nou, het is in ieder geval zo dat het uh, heel goed mogelijk is dat dat ge gebeurd is. Het gaat hier om een aantal bedrijven... Uh, die door de Amerikaanse overheid worden gebruikt als uh, ja, bron voor data. En dat zijn internationale bedrijven waar bijna elke Nederlander... He, Google, Apple, Microsoft... Uh, waar Nederlandse uh, consumenten ook gebruik van maken. Dus uh, ja, al die data uh, zijn als het waar is... en Prism inderdaad uh, gebruikt wordt om al die data af te tappen... zijn ook uh, in handen gekomen van de Amerikaanse veiligheidsdienst. Ja, dus ook onze gegevens. Is dat eigenlijk erg? Ik bedoel, als het Noord-Korea zou zijn... dan zouden we inderdaad ons meteen zorgen maken. Maar dat de Amerikanen dat weten, is, is dat erg voor ons? Ja, ik denk dat het erg is, want uh, het gaat hier gewoon om een overheid... die uh, zonder dat tegen mensen duidelijk te zeggen... gewoon allerlei persoonlijke informatie uh, in kan zien... Uh, uh, en daar dus ook gebruik van kan maken, daar profielen mee kan, uh, kan bouwen en allerlei andere dingen mee kan doen. Dus het is erg als een overheid, uh, zeker als het niet de Nederlandse overheid is, al maakt het eigenlijk niet zoveel uit, want ook de Nederlandse overheid... zou dit niet zomaar moeten doen. Ja. Alle gegevens kan inzien. Daar zitten gewoon heel veel persoonlijke, vertrouwelijke berichten tussen... die mensen bewust niet in het openbaar hebben gestuurd. En die zijn dus in feite wel openbaar. Ja. Nou, nou is Nederland natuurlijk een klein land... en het Nederlandse parlement is natuurlijk op wereldschaal... sorry dat ik het zeg, niet heel erg belangrijk. Maar wat zou u willen doen op dit moment? Nou, er zijn een aantal dingen. Het, het eerste is natuurlijk inderdaad zo dat dit een, uh, dit is een, een wereldwijde kwestie is. Dit gaat over uh, grote internationale internetbedrijven en de Amerikaanse overheid. Uh, Nederland kan wel zeggen van wij willen dat niet, maar dat maakt niet zo heel nee. veel indruk. Ja, wij waarschuwen uh, nog één keer... Precies, dan krijg je dat soort gevoelens. Dus wat je wel kan doen, is natuurlijk binnen de Europese Unie... en dat loopt al heel lang, en daar zijn ook mensen in het Europese parlement... al heel lang mee bezig, om ervoor te zorgen dat Amerika en Europa... in ieder geval hele duidelijke afspraken maken. En Europa ook gewoon echt duidelijk is tegen de Amerikanen... over wat wel en wat niet met onze data kan gebeuren. Nou, dat gaat vrij moeizaam, hè? want dat is ja. al, ook al geprobeerd... vanuit het Europese parlement, bijvoorbeeld met de reizigersgegevens... De Amerikanen lijken dan nooit heel erg welwillend. Klopt, de Amerikanen redeneren heel erg vanuit hun eigen uh, veiligheid en landsbelang. Ze zeggen eigenlijk, hoewel dat nu ook anders is... van de Amerikanen die willen we nog wel op een bepaalde manier netjes behandelen... maar alle buitenlandse uh, data, ja, daar moeten we in, in het kader van uh, national security gewoon in kunnen kijken. Zo zitten zij erin, dat botst al heel vaak, dat hebben we in het verleden ook uh, gezien. Uh, dus dat is een lastige weg, maar het is wel een weg die we moeten blijven bewandelen. Want uiteindelijk zul je toch echt uh, op een hele zelfbewuste manier als Europa moeten omgaan... met, uh, met met dit probleem. Ja. Uh, dus ik vind dat, dat Nederland, uh, maar ook het Europese parlement, de Europese commissie, uh, veel meer uh, op dat punt moeten gaan doen om ervoor te zorgen dat, dat de, de, de Europese wetgeving en de Amerikaanse wetgeving, dat die veel meer op elkaar gaan lijken op dit ja. punt. Even hier aan tafel, maken jullie je zorgen over het feit dat de Amerikanen Jullie mails kunnen lezen? Uh, ja, bijvoorbeeld. Ja, we hebben al een tijdje geleden gehoord... dat de Nederlandse regering toestemming geeft aan buitenlandse mogelijkheden... voor zo'n 200.000 afluisterende operaties per jaar. Mm -hmm. En daarvan mag je al aangeven van op grond waarvan gebeurt dat... Ik bedoel, het is heel vervelend om gesprekken te voeren... die je vervolgens een kwartier later terugkrijgt over dezelfde telefoon. Want dat betekent gewoon dat ze ergens zijn opgenomen. Ja, anders ja. waren ze verdwenen. Dat heeft u meegemaakt? Ja, ja, oh. ja. In de tijd dat ik Engeland over die andere zaken dagvaarde... bij de Raad van Europa en ze veroordeeld kreeg... gebeurde dat dagelijks. Ervaringsdeskundige op dat ja, vlak. Ja. Maar u zegt eigenlijk, de Nederlandse regering doet hetzelfde. Ja, of die, of die geeft toestemming. Kees, ja, ja, ja, ja. Ja. Hoe, hoe zit dat? Nou ja, kijk, dat, dat, dat, dat is aan toestemming in 200.000 gevallen. Uh, dat is natuurlijk al heel wat. Zeker als je dat als persoon gewoon uh, niet weet. Uh, dus dat is, dat is ernstig. Maar misschien nog een stap ernstiger is dat, dat Nederland zelf... Hè, minister Plastic heeft best wel verontwaardigd gereageerd. En gezegd van, ik weet dit niet en ik wil opheldering. Nou, ik mm -hmm. vind dat op zich een goede reactie. Tegelijkertijd denkt Nederland zelf ook na... over stappen om het internetverkeer uh, van Nederlanders... Te gaan, uh, te gaan filteren en te gaan screenen. Uh, dus zelf heeft, heeft Nederland ook wel... Uh, voorstellen in voorbereiding om, om zelf ook steeds verdergaand uh, in, in data en uh, in internetverkeer te gaan kijken. Dus in die zin moeten we wel aan de ene kant niet zeggen we zijn boos op de Verenigde Staten die in onze data kijken, terwijl we zelf ook die, uh, die, uh, die ontwikkeling ja. doorgaan. Lerk blijven daarop. U zei, nou ja, in Europees verband moeten we proberen met die Amerikanen daar afspraken over te maken. Uh, kan Nederland zelf ook iets? Want die, die bedrijven waar het om gaat, die zeggen nu dat ze van niks wisten, maar die opereren natuurlijk ook in Nederland. Kan je die als Nederlandse overheid? Uh, uh, ja, op de tafel zetten en afspraken mee maken? Ja, dat kan. Uh, het is ook belangrijk om op dat punt jezelf ook niet kleiner te maken dan, uh, dan je bent. Natuurlijk is het loos om te zeggen, Google is een, uh, een wereldwijd uh, miljardenbedrijf. Daar kun je als Nederland niet zoveel doen, tegen doen. Je kunt ook zeggen, wij zijn de Nederlandse overheid, we hebben wetten. De telecommunicatiewet, de wet bescherming persoonsgegevens. Dat zijn gewoon duidelijke wetten waarin staat wat wel en niet mag op het gebied van uh, persoonsgegevens. Nou, die wetten moet je dan ook handhaven. En die wetten moet je ook zorgen dat bedrijven... die hier in Nederland geld verdienen uh, en diensten aanbieden... dat die zich daaraan houden. En als ze zich er niet aan houden... dan moet je de sancties afspreken die, er, die ervoor zijn. Dus ik vind dat naast uh, in Europa... En als eigen overheid heel goed nadenken of je beleid, je ook als overheid verantwoordelijk bent om de bedrijven op ons grondgebied aan te spreken. Ja, maar dan zou je een bedrijf als Facebook en als Google zou je als Nederlandse overheid daarop aan kunnen spreken? Ja, waarom niet? Ik bedoel, het zijn bedrijven die uh, uiteindelijk in alle landen ter wereld actief zijn, maar ook in Nederland. Uh, natuurlijk is het niet zo dat ze dan nou gelijk zullen zeggen: nou, het spijt ons heel erg en we zullen, we zullen het nooit, nooit meer doen. Meer doen? Nee. Nee, nee, dat weet ik wel. Maar aan de andere kant we hebben natuurlijk toch gewoon uh, landelijke wetgeving, waar duidelijke richtlijnen in staan. Die gelden ook voor kleinere bedrijven, die gelden ook voor, uh, voor gemeentes, die gelden ook. Voor voor onze eigen overheid. Dus die gelden ook voor internationale bedrijven. Ik weet dat dat niet makkelijk is. Maar je mond houden en zeggen... ja, het zijn zulke grote bedrijven, we kunnen niks. Dat zou ik nog veel slapper vinden. Hoe zit het eigenlijk met die, uh, die 200.000 uitzonderingen die daarop zijn? Wat moet je doen om je bij die gelukkige te scharen? Nou, ik denk dat het da daar natuurlijk altijd gaat om de afweging... Uh, of het gaat om risicovolle dan wel verdachte uh, personen uh, of situaties. Maar als het er 200.000 zijn... Nou, dan moet je ergens op googlen. Wat, wat moet je nou, precies ja, doen? Als het er 200.000 zijn... Of maak dan... ik een bom. Ja, je dan ja. van ik een uh, dat? Als een boom zijn, bijvoorbeeld en ja, Dirkmaat heten. Joop maar een lidstaat van Europa aan te klagen in Straatsburg en dan heb je al uh, shit. Ja, als ze zich druk maken over dassen, ik bedoel, ten, ten opzichte van terroristische aanslagen lijkt dat een klein probleem. Nou, dat dan dan is al snel dasen, bij. Dassen zijn ook heel belangrijk, maar daar zullen we het, daar zullen we het zo over hebben. Maar uh, wat, wat <laughs> wel zo, Kijk, als je, als je uh, 200.000 mensen per jaar of 2000 uitzonderingen per jaar maakt, dan betekent dat de, de, de grenzen niet heel erg hoog liggen. Want anders zou het niet om zulke grote aantallen gaan. Van ja, die meneer ik zou willen vragen, uh, ik heb dus veel contacten in conflictgebieden in Afrika. Vaak zijn het moslims. Uh -huh. Als ik nou voortaan een mail stuur naar zo iemand, moet ik dan op mijn woorden letten? En als ik toch problemen krijg op het vliegveld van New York, gaat u me dan helpen? Voor, voor, voor uw eerste vraag denk ik dat dat precies hetgeen is... Waar, waarom het in mijn ogen heel erg onwenselijk is. Ik denk dat bijvoorbeeld mensen, maar ook wetenschappers... die contact hebben met bepaalde tussen verdachte uh, uh, organisaties... of mensen die bepaalde termen gebruiken, zoektermen gebruiken... als die ineens in, een, uh, in, een, in de problemen komen... Dan, dan, dan is dat precies de reden waarom dit niet wenselijk is. Tweede, of ik u kom helpen uh, uh, en naar het vliegveld uh, vliegt waar u uh, vaststaat... daar kan ik ook heel eerlijk over zijn. Nee, dat oh, kan ik niet. Uh, maar kom we maar kunnen nou. dus wel zorgen... Dat, dat Nederland uh, ervoor zorgt dat we dit soort uh, situaties voorkomen. En dat we duidelijk onze grenzen aangeven. Zodat u niet in de situatie komt. Dat want, zou mijn inzet ja, zijn. Ja, want U bent uh, goed op de hoogte <kuggen> van internet. Ik neem aan dat u in uw eigen internetgebruik ook rekening houdt met die privacy. Wat doet u bijvoorbeeld niet of wel? Uh, eerlijk gezegd. Uh, hou ik er in die zin niet rekening mee, omdat ik eigenlijk vind ik ben uh, uh, Tweede Kamerlid, uh, ik, ik ben een openbaar persoon, ik sta voor de dingen die ik zeg, dus in principe zou ik uh, moeten accepteren dat datgene, ik, uh, dat datgene wat ik zeg, dat is openbaar, behalve natuurlijk gewoon mijn e-mails. Mm -hmm. uh, ik ben er vooralsnog tot nu toe niet van uitgegaan en ik heb er ook onvoldoende rekening mee gehouden als, als, ik, uh, als ik dit hoor, uh, met, met welke uh, woorden en, en termen en contacten ik wel of niet uh, voorzichtig moet zijn. Mm. Uh, en dat is eigenlijk ook iets waar ik juist niet naartoe wil. Ik wil juist dat iedereen gewoon een bepaald deel van vertrouwelijke ja. communicatie kan maar, houden. Maar dat is heel leuk dat u dat niet wil. En dat willen we allemaal niet, maar het is inmiddels Dan zijn we het daar in ieder geval over eens. Nee, maar er, het is inmiddels wel een feit... dat ja. ook wat u niet aan de openbaarheid prijs wilde geven... dat dat inmiddels wel gezien is. Dus hoe kunnen wij ons daartegen wapenen? Nou, dat niet misschien is. misschien nog op een, even los van mijn eigen persoonlijke niveau... ook vertrouwelijke stukken waar je als Kamerlid mee te maken krijgt. En heel veel mensen in hun werk krijgen te maken met vertrouwelijke stukken. Uh, in hoeverre is dat nog vertrouwelijk? In hoeverre kun je er nog van uitgaan dat jij de enige bent die bepaalde informatie onder ogen krijgt. Uh, allerlei vragen roept dit op. En daarom vind ik het ook zo'n belangrijk onderwerp. Um, als we allemaal moeten gaan nadenken... wat we wel of niet kunnen zeggen... dan hebben we eigenlijk uh, het boek uh, uh, 1984 weer, uh, weer terug... met Big Brother is Watching You. Mm -hmm. uh, en dan letterlijk. bedoel, Dat betekent dat we bij al onze handelingen... in onze communicatie rekening moeten gaan houden... met wat we schrijven, wat we zeggen... opdat het verdacht zou kunnen zijn. Dat lijkt mij een hele nare situatie een alwetende staat. En je moet je afvragen, en volgens mij is dat het debat... wat we moeten voeren, of dat niet nog erger is... dan terroristische dreigingen. Ja, want da daar komt het natuurlijk uit voort. En het het staat. Maar even tot de tijd dat het geregeld is. Want uh -huh. dat is nog niet zo. Wat gaat u nou zelf anders doen in uw gedrag? Blijft u hetzelfde doen als wat u deed? Ik ga niet zo heel veel uh, anders doen. Alleen ik denk dat ik, dat ik inderdaad, helaas zou ik bijna willen zeggen... Um, 5% net meer oplettender zal zijn. Maar dat is eigenlijk precies wat ik niet zou willen. Ik zou eigenlijk willen dat we ervoor zorgen dat iedereen gewoon van de Nederlandse Staten horen krijgt. Wij luisteren uh, geen telefoon uh, af en we, uh, we gaan niet uw e-mailverkeer volgen... als daar niet een hele concrete aanleiding ja, toe is. Maar dat is nog niet gegarandeerd, hè? Dat is niet gegarandeerd, dus tot die tijd. We moeten, zo, eigenlijk moeten we dus zorgen dat het zo snel mogelijk wel gegarandeerd wordt. En als het niet gegarandeerd kan worden... Ja, laat de Nederlandse overheid daar dan ook maar duidelijk over zijn. Dan weet iedereen in dit land in ieder geval waar we aan toe zijn... op het gebied van privacy. Want vaak is nu het gevoel van privacy... van ja, dat is allemaal wel redelijk geregeld in dit land. Uh, als dat niet zo is, moeten mensen dat ook... Echt Echt weten. Als het aan het kabinet ligt, komt er een nieuwe trainingsmissie. Dit keer naar Mali. Straks meer daarover. Dit is Radio 1. Het is uh, half drie hier is Eeuw de Jong met het NOS Journaal. De Nederlandse bank verwacht dat Nederland nog een 6 tot 8 miljard euro moet bezuinigen door de kwakkelende economie. En dan komt het begrotingstekort volgend jaar een half tot bijna 1 procentpunt boven de 3 procent. De oppositiepartijen in de Tweede Kamer vinden dat het kabinet op de verkeerde weg is. Dat leiden ze af uit die nieuwste uh, cijfers. Het bezuinigingsfetischisme werkt averechts, zegt de SP. De PVV vindt dat Nederland wordt afgebroken. Het CDA spreekt van een dramatische verslechtering. Er komt voorlopig geen proces tegen de verdachten van de aanslag op het gemeentehuis in Waalre. Twee van drie verdachten zijn vrijgelaten vanwege gebrek aan bewijs. Het OM vreest dat ze nu door de rechter zouden worden vrijgesproken. De derde verdachte blijft in de cel omdat hij ook wordt verdacht van betrokkenheid bij een juwelenroof. In een groot onderzoek naar de ram- en plofkraken zijn 23 mensen aangehouden. De politie deed op 35 plaatsen invallen en huiszoekingen. En daarbij zijn onder meer dure auto's, vuurwapens en verdovende middelen in beslag genomen. En aan het eind van de week zullen de uiterwaarden weer droogvallen, verwacht de Rijkswaterstaat. De Rijn is weer langzaam aan het zakken, dat gaat deze week door. In Duitsland, Hongarije en Tsjechië hebben de hoge waterstanden van de Donau en de Elbe tot overstromingen geleid. En dat is het nieuws op dit moment. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met hier aan tafel Ton van der Lee. Die negen jaar in Mali heeft gewoond. Tweede Kamerlid Kees Verhoeven van D66. Dassen-liefhebber Jaap Dirkmaat. Lector in de gastronomie Peter Klossen. En Robert van Duin die niet van plastic houdt. U kunt reageren via Facebook of via Twitter met de hashtag DIDD. En dat kan ook nog via onze website ditistedag.nu de strenge islam in Mali. In God's name, I will slit this Het wordt ervaren islam die van buiten komt en islam die hun wordt opgelegd. Malian troops met rebels in de noordelijke stad Gao. De brand van de bibliotheek in Timbuktu die is door islamitische strijders in brand gestoken. We are very concerned about what happens in Mali. Een woordvoerder van het internationale Strafhof heeft de vernieling omschreven als een mogelijke oorlogsmisdaad. Van der Lee, ja, Mali, dat leek zo'n stabiel land tot, tot voor kort. En nu overweegt de Nederlandse regering een missie van Nederlandse soldaten naar Mali te sturen. Net als een aantal andere Europese landen. Is dat een goed idee? Ik denk dat het wel een goed idee is als wij uh, kunnen helpen op terreinen waar die VN-macht uh, hulp nodig heeft. En dat zal wel, want uh, het is een grotendeels Afrikaanse troepenmacht. Er komen 12.000 man, is de twee na grootste in Afrika. En uh, ja, de Afrikaanse landen zijn niet rijk en zullen dus op gebied van materieel best wel wat hulp kunnen gebruiken. Ja. Leg nog even uit waarom die troepenmacht daar komt. Want zoals ik al zei, ja. Mali was lang een heel stabiel land in Afrika, maar wat is er gebeurd? Nou, er is ongeveer een jaar geleden een burgeroorlog uitgebroken uh, na de val van Gaddafi. Waren de Touaregs in het noorden opeens goed bewapend met wapens die dus uit de opslagplaats van Gaddafi kwamen. En die hebben toen het zuiden aangevallen. Er heerst al eeuwenlang een uh, vijandschap tussen die twee regio's. Als gevolg daarvan heeft het leger ook een koep gepleegd. En sindsdien heerst er min of meer chaos. Totdat Frankrijk enkele maanden geleden ingreep... en de rebellen terugdreef naar het uiterste noorden. Ja, zo is ongeveer de situatie. Uh, die, de stabiliteit of min of meer stabiliteit die er is... die moet gehandhaafd worden. België heeft al besloten he, om militairen te sturen. Nou, het, het, het overweegt een bijdrage te leveren. Het is nog niet definitief. Nee, en die belde en, jou op? Uh, ze mailden mij of ik uh, ze wilde adviseren, inderdaad. En wat voor een advies uh, wilden ze van je hebben? Uh, op het gebied van uh, culturele training. Dus hoe ga je om met Malinese? Wat ik heel verstandig vind van de Belgen. Want je kunt niet zomaar als een uh, uit de klei getrokken Hollandse boer. met een paar tanks daar komen en totaal niet weten hoe je met die mensen moet nee. omgaan. Nee. Want dan kweek je alleen maar antipathie. En het gaat er nu juist om dat die troepen daar enige rust brengen en enige gevoel van veiligheid. Ja. Kees van Hoeven, u zit in, uh, in Den Haag. Daar mm -hmm. uh, is nog niet besloten hè, om, een, om een Nederlandse militairen daar naartoe te sturen. Hoe staat D66 daarin? Nou ja, daar kan ik eigenlijk uh, heel duidelijk over zijn. Uh, het is natuurlijk zo dat hier een, uh, een voorstel van het uh, kabinet voor nodig is. Een zogenaamde artikel 100-brief, waarin precies staat beschreven uh, hoe de situatie is, wat de risico's zijn voor onze militairen. Voordat zo'n er is, met een concreet voorstel, uh, is het niet verstandig. En helemaal niet voor mij als, als niet de woordvoerder op dit onderwerp... om te gaan zeggen wat we wel en niet uh, goed vinden. Maar laat ik dan wel zeggen dat we... Uh, als er een goed verzoek aan Nederland komt vanuit de EU... Uh, dan moeten we daar gewoon met een open visie naar kijken. Maar nogmaals, ik kan er niet op vooruit lopen. Nee, oké. Okay. Tom van der Lee, u zei net: het is nodig misschien wel dat die Europeanen komen, omdat de Afrikaanse troepenmacht die er zit niet heel erg rijk is en ook niet zoveel mogelijkheden heeft. Wat, wat, wat zouden wat zou wij dan kunnen doen behalve het leveren van materieel als, als Nederlandse militairen? Nou, we zouden eventueel mensen op heel specifieke gebieden kunnen opleiden, waar dus uh, bij het Nederlandse leger kennis over is, wat ook nodig is. Um, kijk, Het gaat voor het grootste deel niet over een troepenmacht die ook gaat vechten. Hè. Er komt een speciale kleine troepenmacht van ongeveer 1500 man die gaat vechten. Die zal voornamelijk bestaan uit Fransen en uh, onderdelen van het Tjadische leger. De rest, 10.000 man, gaat gewoon in het grootste deel van Mali... Uh, de mensen een veilig gevoel geven van wij zijn er, er kan jullie niks gebeuren. Dus, uh... ja, en dat veilig gevoel dat is er nu niet? Nee, op dit moment uh, voelt men zich zeer onveilig. Er komen uh, binnenkort komende verkiezingen aan. Um, nou, er is totaal geen logistiek om die te organiseren. Er zijn geen geloofwaardige kandidaten. Het Malinese leger heeft zichzelf totaal ongeloofwaardig gemaakt. Uh, niemand weet waar die aan toe is. Nee, jij, jij komt er al heel lang. Je hebt er ook ja. een huis. Ga je ja. daarheen op dit moment? Nou, op dit moment is er een groot risico. Als ik daar nu naartoe zou gaan. Op dit moment een, een burger, hè, een uh, Europees burger... mag niet buiten de hoofdstad Bamako. En jouw huis staat niet in de hoofdstad? Ja, dan kan je zeggen, nou, ik trek me daar niks van aan... en ik ga s'nachts door een paar checkpoints heen en ik ga toch... Maar ja, dan heb ik wel een risico dat uh, de rebellen daar opmerkzaam op worden gemaakt. En dat ik ontvoerd zou worden. Ah ja, die denken, dat een, gebeurt. een blanke Europeaan, die kunnen we wel gebruiken. Dat brengt geld op. Ja. Ja. Ja. Uh, dat Belgische leger dat nam contact met jou op met de vraag... of jij zou kunnen helpen bij uh, het leren van de cultuur. Daar komt het dan eigenlijk op ja. neer. Wat moet je weten als militair als je naar Mali toe gaat? Ik denk dat je ten eerste moet begrijpen dat het een islamitisch land is... Uh, ten tweede dat daar een, uh, een hele subtiele en verfijnde cultuur uh, heerst... waarbij omgangsvormen erg belangrijk zijn. Ik geef een voorbeeld. Als je ergens in een kamer binnenkomt en er zitten vijf mensen... dan geven ze allebei eerst een hand. Of alle vijf eerst een hand. En pas daarna kom je vertellen wat je wilt. Mm -hmm. en, want anders, uh, en anders, ja. Want anders zullen ze zeer uh, weinig zin hebben om met jou mee te werken. He, wij in Nederlanders staan bekend om onze botheid en directheid. Ja, we de komen binnen wel... en we zeggen, uh, dit heb ik nodig. Ja, ja, en dat werkt daar gewoon echt niet. En Ik denk dat dat in het algemeen geldt voor veel interventiemachten... en VN-machten die dus uh, de mist in gaan... omdat ze totaal niet getraind worden in de cultuur van het land waar ze gaan nou, opereren. En je zegt een islamitisch land, daar moet je ook rekening mee houden. Waar, waar, waar moet je dan rekening mee houden? Nou, bijvoorbeeld niet in uh, korte Broek een boot bovenlijf... met een fles bier over de straat gaan lopen. En er zijn militairen heel wel toe in staat, zoals we <laughs> allemaal weten. Je hebt ervaring zo te horen. Nou, uh, ik heb die beelden wel gezien, ja, ja. Ja. ja. Dus rekening houden met de cultuur. Maar, eh, maar wat zitten bevolking van Mali te wachten op die buitenlandse... Absoluut, ja? ja. Ze zitten er al heel lang op te wachten. Um, er was al meer dan een jaar geleden om gevraagd... om een grote troepenmacht die uh, het land zou stabiliseren die toen te laat gekomen. Daardoor is Frankrijk uh, opeens heel snel heeft, heeft geïnterveneerd. Mm -hmm. um, Mali heeft het echt nodig, ja. ja maar, maar het is niet zo dat de bevolking denkt... we kunnen het zelf wel regelen? Nee, de bevolking voelt zich zeer onmachtig. Uh, men heeft ook het gevoel dat Mali enorm is afgegaan, internationaal. stond bekend als een modeldemocratie. Nu blijkt dat een mythe te zijn geweest. Hè. De, de zittende elite bleek gewoon super corrupt te zijn... Er was helemaal geen echte democratie. Dus uh, ja, men heeft eigenlijk heel weinig richting op dit moment in Mali. Het is ook een heel groot land. Ja. En als ik, als ik met mijn vrienden spreek over telefoon... zeggen ze allemaal, we hebben geen idee waar het naartoe gaat. Ja. Maar het is toch raar, want we hebben jarenlang gedacht... nou ja, je hebt altijd heel veel ellende in Afrika... maar er zijn een paar landen, daar is het oké. Okay. Eén daarvan is Mali. Uh, wat is er dan misgegaan? Nou, het is een schijndemocratie geweest. Zo zijn er best wel veel in Afrika ook wel in andere continenten trouwens, die op een gegeven moment... als het er echt om gaat spannen, meteen instort. Dan, uh, ik geef je voorbeeld, het stadje Djene, -Nee, waar ik dus jaren heb gewoond... daar was een uh, klein garnizoen met honderd man. Uh, er zat wat politie, er was een burgemeester. Die zijn op een gegeven moment, toen de vijandelijke troepen dus naderden... tot op 100 kilometer, in één nacht vertrokken. Moet je je voorstellen, hè? je wordt wakker hier in Nederland. De politie is er niet meer, de burgemeester is er niet meer... Alle gezag is verdwenen. Ja. Je bent voorkomen aan je lot overgelaten. Dat is gebeurd in Mali. Ja. En de nou, vertrokken... Hoe kan je dan nog veilig voelen? Mensen vertrokken dan naar een veilige stad of zo? Of, of, uh, lieten... Die vluchten allemaal naar de hoofdstad. Ja, ja. Want die, uh, die waren bang voor die rebellen. Nou Heb jij zelf uh, ja. een tijd gewoond? Had jij in de gaten toen jij er woonde hoe erg het was? Nee, absoluut niet. Nee? Volgens mij niemand. Volgens mij de hele internationale gemeenschap... heeft zich zand in de ogen laten strooien. Ja. Kees, hoe, hoe, hoe luistert u daarnaar? Ja, ik vind het, dat is natuurlijk gewoon een open deur, maar ik vind het verhaal van, van uh, die meneer die, die daar dus heel dichtbij uh, is geweest, dat land heel goed kent en dat hij niet heeft gezien uh, uh, dat er eigenlijk onderhuids een hele grote spanning is die iedereen nu in ieder geval wel ziet met, met alle slachtoffers tot gevolg. Mm -hmm. Uh, dat, dat, het is natuurlijk hartstikke uh, vervelend voor de interne situatie... en de mensen die daar slachtoffer van geworden zijn. Dat is één. Maar ik denk ook dat we moeten beseffen dat het niet een ver weg verhaal is. Uh, want het is in, in feite gewoon een paar uur vliegen uh, van Europa. En we zijn er als Europa ook niet immuun voor wat daar allemaal gebeurt. Nee. Uh, dus dat vind ik wel iets wat we ons moeten beseffen. Er wordt nog wel eens gedaan van nou ah, dat is weer zoveelste zo land ver weg. Uh, intern is het voor, voor de bevolking natuurlijk verschrikkelijk wat daar gebeurt. is. Dus dat hebben we ook uh, kunnen zien. Uh, maar ik denk dat we ook als Europa moeten beseffen dat het dichterbij is. En dat we daar dus ook uh, ja. Ja, niet ongevoelig voor moeten zijn. Nou heeft Nederland ook la jarenlang behoorlijk wat ontwikkelingshulp gegeven aan Mali. Dus blijkbaar aan een regime wat uh, gewoon corrupt was en uh, op elk moment in kon storten. Nou, die blijkbaar is iets te snel. Maar je kunt je achteraf wel afvragen... Inderdaad, waar is dat geld uh, terechtgekomen? Nou, gelukkig moeten we wel uh, altijd... bij alle ontwikkelingshulp goed toetsen... wat er nou precies mee gebeurt. Maar uh, ik vind het wel inderdaad... precies uh, uh, zoals... Uh, naam, ik ben de naam van Tom die... Tom van der Lee. Excuses daarvoor, Tom ja, van der Lee. Uh, zegt, he, van, het leek allemaal zo'n prachtig model... democratie uh, en het leek zo goed... om daar dan hulp aan te geven, want dan zou het wel goed komen. Daar hebben we ons dus blijkbaar heel erg op verkeken. Nou, dat is ook precies een reden... om heel voorzichtig te zijn met van tevoren al zeggen we moeten er wel of niet heen gaan, laten we dan ook alsjeblieft heel goed kijken hoe de situatie echt is en wat de meerwaarde van Nederland zou kunnen zijn eh, zodat we in ieder geval niet nog een keer iets doen waarvan ja. we achteraf zijn, maar, goh, we wisten eigenlijk helemaal niet waar we aan begonnen Oké, okay, duidelijk. Tom van der Leeuwen, wanneer ga je weer Zo snel mogelijk als het maar enigszins veilig is Een heel diplomatiek antwoord Het is tijd voor, uh, voor muziek van uh, Kensington uh, de band, uh, dat zeg ik dan wel, maar dat bedoel ik eigenlijk de helft van de band, want we hebben een soort Kensington unplukt, hè vandaag Yes, yes, we zijn met z'n tweetjes. Normaal zijn we met z'n vieren. En um, de Eloy zit naast mij, dat is de zanger. En uh, ik ben Kasper en ik speel gitaar. En die zingen ook een beetje. Kijk, en uh, komend weekend zijn jullie dan wel met z'n vieren, geloof ik, op, op Pinkpop? Ja, is dat is dus een een idee, ja. Is, is dat het, uh, het grootste podium wat je als Nederlandse bent uh, kunt bereiken hier? Volgens mij ik, wel, ja. Ja, ik denk het wel. Het is een, het is een beetje de, podium. de eredivisie. ja de Voelt het ook zo? Zijn er dan zenuwen? Of hebben jullie al zoveel ja, gigs gedaan ik, ik heb afgelopen wel een jaar? Zenuwen. Ja, ik heb wel een beetje zenuwen. Ja? Een gezonde zenuwen. Wat ja. is ja. het grootste publiek waar jullie dan tot nu toe voor hebben gestaan? Uh, oei Ik denk dat we bevrijdingsfestivals of zo. Of, uh, in Indonesië hebben we ook wel eens voor een, uh, een tiental duizend mensen uh, gestaan. In, uh, Indonesië? Dus, uh, ja. Die houden ook van Kensington. Ja, ja, we gaan ja. toevallig volgende week ook uh, weer die kant op. Twee dagen uh, na Pingpop vliegen we weer in Indonesië. Dus uh, ja. Eerst Pingpop dan Indonesië. Ja. Nou, er zijn mensen ja, die zijn de een de minder de gevuld de programma de hebben. <laughs> <laughs> wat, wat gaan jullie voor ons spelen? Uh, dit is onze nieuwe single en hij heet uh, Ghosts. Ga je gang. Waarover over drie nog een keer, Kensington. Engeland die is in de band van de das. Vijfduizend dassen, dat is bijna driekwart van de hele populatie... in Zuidwest-Engeland, die wordt namelijk afgeschoten. Een heuse actiegroep onder leiding van Brian May... dat is de gitarist van Queen en Slash van Guns N' Roses... is er tegen in verzet gekomen afgelopen week. Badgers beware, the government has issued the first licenses allowing farmers to shoot their thousands of badgers. Watch out badgers, the farmer is licensed to kill. Selected landowners will be allowed to use rifles and shotguns to shoot badgers. Guitarist Brian May, who's been an active part of the Team Badger campaign against culling because this cannot solve the problem. The only thing in the long term which can achieve this is vaccination. Ja, meneer Dirk Maat van de Stichting Das en Boom. Uh, de das dat is toch een soort nationaal symbool in Engeland? Ja. Nou, er zijn uh, maar weinig dieren zo populair vertegenwoordigd in sprookjes, tekenfilms en uh, kinderboeken. Noem er eens één? Als de das. Nou, door is das. En uh, dat is één das die zelfs de dood verklaarbaar maakt. Door zelf dood te gaan in het verhaal. Om kinderen bekend te maken met de dood. Ja. Um, en en dus... nu, is de, nu is de tijd van sprookjes voorbij. Ze moeten weg. Nou ja, nee, je hebt een soort twee strijd. je hebt een soort schizofreenheid in de samenleving daar. Eén groep die haat die beest en de andere groep die populariseert ze tot en met. En waarom haten ze die beesten? Um, dat is een kwestie van heel goed propaganda voeren. Dus als je maar lang genoeg een dier de schuld van iets in de schoenen schuift... dan op een gegeven moment gaan mensen daarin geloven. En de schuld van wat in dit geval? Uh, in dit geval al veertig jaar lang wordt beweerd dat ze v tuberculose zouden geven aan koeien weet niet van niks, tuberculose. Het gaat dus van koeien naar dassen. Maar en, en, en daar zijn geen bewijzen voor. Maar er is wel circumstantial evidence, zoals we dat in het Engels noemen. En dat is genoeg reden om. En daar zijn ze dus al 40 jaar mee bezig. Honderdduizenden ja. dassen af te maken. En ze beginnen nu met een volgende test, waar er zesduizend worden geschoten. En als dat lukt, gaan er weer zo'n honderdduizend aan. Oké, okay, mijn probleem is dus: de koeien die sterven door tuberculose. En nee, men... ze sterven niet voor de ziek. En dat heeft geen gevaar voor de mensen. Maar op dat moment is de Engelse regering heel rigide. Alle dieren worden afgemaakt, ook de niet-zieke dieren. Maar je ja. kan toch wel gewoon vaststellen of het nou die dassen zijn... die de tuberculose overbrengen of niet? Dat kan toch onderzoek naar gedaan worden? Nou, daar is jarenlang onderzoek naar gedaan. Ik ben in alle wetenschappelijke congressen erover geweest. Maar hoe kun je nou zorgen dat een koe uh, vanuit een das kennis maakt... en dan ongeveer het, de kracht van een vacuümzuiger, van een stofzuiger... gebruikt om die bacteriën vanuit die das... Op te snuiven in zijn longen, waardoor hij ziek wordt. Want dat is wat er moet gebeuren. Ja, er wordt gezegd, misschien plassen die dassen wel in een weiland. En dat die, dassen, of die koeien dat dan eten. Maar daarmee krijg je niet die kracht. dat je het achter je longen krijgt. Ja, misschien gaan die dassen stiekem wel s'nachts de stallen in. Dat is ook nog beweerd. Ja. Een foto kan ik me herinneren. Een vage foto is daarvan gepubliceerd. Ik bedoel, ik heb mij met verbijstering de afgelopen jaar. in al die wetenschappelijke congressen. Eh, kennis genomen van het gebrekkig bewijs van die overdracht. En daar komt dan nog bij. dat slechts 1,3 uh, nee, 1, 1, procent van de dassen. Is een aanraking geweest met die tuberculobacterie. Heeft dus antilichamen. maar dat is op zich goed. We hebben ook antilichamen tegen griep. Ja. En maar een kwart van het totale uh, dassen. Uh, procent, hè, een kwart procent van de dassenstand. wordt ook daadwerkelijk ziek. Dus het is zijn een van de dier dieren die het minst bevattelijk is voor de ziekte. Is, is de Engelse regering dan helemaal uh, krankzinnig geworden? Want u doet het uh, voorkomen alsof het eigenlijk onmogelijk is. dat de dassen er iets mee te maken hebben. Nee, Terwijl zij, hebben... zij moeten toch ook goede argumenten hebben, denk ik. om zo uh... We hebben, ja, Als je ze eenmaal vastgebeten hebt in uh, dat is de schuldigen. Blijkt ook, hè. Tony Blair had in zijn tien punten uh, uh, uh, verkiezingsprogramma destijds... toen hij verkozen werd, onder andere de onafhankelijkheid van Schotland staan en het stoppen. Van dassen, moord. Maar is hun he? sterkste argument dat ze misschien plassen uh, op elkaar? <laughs> nee, nou, dat, ja, weet dat je, kan toch niet? Op het moment dat je niet in staat bent als overheid om via de veestapel het probleem op te lossen. ondertussen hele strenge regels uit Brussel hebben. waardoor je geen vee meer en ook geen melkproducten meer mag exporteren. dan uh, is het handig als je een schuldige hebt die op iedere boerderij voorkomt. en bovendien als enige dier op aarde naast de mens duizenden jaren in dezelfde woning zit. Dus je kunt hem die gewoon thuis is, krijgen, en je kunt je boer erop bekoelen. en ze blijven terugkomen. Dus het is een soort boksring die niet weggaan. Ja. En dat is een beetje het beeld wat ik ervan gekregen heb. Het is heel sinister, maar ik kan geen ander beeld hebben. Want ik bedoel, wetenschappelijk slaat het nergens op. Nee. E even <tie> terug naar de baas. Want er zullen ook mensen zijn die luisteren en die denken... Das, das, even denken hoor. Wat was dat ook alweer voor beetje? Hoe ziet hij er ook weer uit? En Dat maakt hem ook geschikt voor die sprookjes. Hij heeft een kop als een logo. Als een dus logo. Ja, als een logo. Als je het moest bedenken, kom je daar niet op uit. Het ziet eruit als een nog beter als de panda eigenlijk. En vervolgens heeft hij ook nog een leefwijze die we allemaal kunnen snappen. Hij is sociaal, dus ze leven in grote familieverbanden. Mm -hmm. En ze wonen dus inderdaad duizenden jaren lang op dezelfde plek. De oudste burg in Engeland is 10.000 jaar oud en de oudste op het vasteland van Europa in Tsjechië is 100.000 jaar oud. En hoe groot zijn ze? Was... Ze zijn een meter lang. Dus je kunt ze ook nogal. Voor Engeland is het de roof die wat ze nog hebben. Want ze hebben geen beren meer en wolven. Hè? Al sinds de ridders die allemaal uitgemoord hebben daar. Ja. En, uh, en, het, en het dier wordt ook vergeleken met de Engels, want it is my home is my castle, dat is het zo. Ik zag een keer een kaart van dassen met bolhoeden op een parapluus... en die waren <lacht> tussen Griekse ruïnes aan het wandelen. Dat was een kaart, en er stond op Brits... Are um, you know, learning the culture of Europe. Ja. <laughs> en de, de dassen werden, waren Britten. <laughs> en dat maakt ook een beetje die, die, die haat-liefdeverhouding en die woede die, die nu uitbarst in Engeland ook zo groot. Ja. Maar dat is toch raar, want die Britten zouden dan ook enorm veel moeten houden van die dassen. Want die Britten hebben ook altijd een bepaalde obsessie met dieren in de zin van dat ze ja. ze helemaal op dood kunnen. Nou, misschien is het mooiste voorbeeld wat ik je kan geven van een dominee die uh, zag dat dassen op zijn kerkhof de botten van de dorpelingen, overleden dorpelingen oproeven. Dat was voor hem echt de grens, was bereikt. Waarom doen ze dat even? even door... Waarom gaven zij botten op? Nou, ze waren een burcht aan het maken op dat kerkhof. was een oh, mooi okay. begroeid kerkhof met een oude taxisboom. Dus ze zeilden daar een burcht. Yeah. Misschien wel langer als dat die kerk er stond, dat weet ik niet. In ieder geval het werd, dus liep de spuigaten uit. En hij vroeg een ontheffing aan, want ze zijn zwaar beschermd in Engeland. Beter als in Nederland. En toen kreeg hij een ontheffing van het ministerie... onder de voorwaarden dat hij een nieuwe burg zou maken... van dezelfde complexiteit als de burg die hij zou vernielen... en eerst zou vaststellen met foto's dat de Dassen veilig waren verhuisd. En pas dan mocht hij de oude burg vernielen. En toen stond er onderaan... wij adviseren u wel de Dassen in westelijke richting van het kerkhof te verhuizen... want direct oostelijk roeien wij ze uit. <lacht> nou, dat geeft in een nooddop weer wat daar aan de hand is... Ja. Een moeilijk mee leven. Ja. Dus. Oh. Oh. Oh. Het is heel georganiseerd. Dat is keurig gedaan. Ongelooflijk. Maar het is dus een nationaal symbool voor de Britten. En toch gaan ze zich ja. dus nu uitmolen. Ja, en dat leidt dan tot enorme botsingen. Um, en je moet het ergst ook vrezen. Want nu gaan de boeren dus de dassen afschieten. En dat moeten ze in enkele weken doen. Daarmee heeft de overheid ook een beetje het probleem met de boeren teruggelegd. Jullie moeten ze uitroeien als het je niet lukt is je eigen schuld. Ja. Ik, en, toch kan, ik kan me ook wel een beetje voorstellen hoor, vanuit die boer. Want als echt je hele je veestapel ja, de, de ziek van wordt of aan dood gaat... dan ben je gewoon je koeien kwijt. Dat is ook niet ja, fijn. Maar weet je wat mij opvalt? Dat is van Australië, Afrika, Nederland met de MKZ. Binnen 24 uur gaan mensen zitten kijken naar de Schotse hooglanders... ergens op de Veluwe en een Drents heidenschaap en wilde zwijnen. Die allemaal veilig achter hekken staan. Terwijl we het probleem moeten zoeken in onze volledig uit de hand gelopen manier van dierenhouderij. Oké, okay, dat is volgens is het u de oorzaak van Natuurkelozen. Natuurkelozen. En, oh, en Niet de das. Nee. En wij zijn Mongolen fruitboompjes oh. aan het maken. die perenvuur krijgen van meidoorns. En in het balgeren zijn alle meidoorns omgezaagd. Oh, even, even wachten hoor. Het gaat, gaat heel snel. Nou, meidorns, het gaat heel snel. Wat voor boom? Meidoorns. Meidoorn is een oude struik die al miljoenen jaren staat. Nou, als je die gaat uitroeien omdat je appels ziek worden. dan is er een steek los. Want je hebt iets met die appels gedaan. door ze laagstam te maken. en heel onnatuurlijk te houden. Ja. Er moet erg veel in worden nee. om ze gezond te houden het omdat... punt is, er wordt er snel naar een makkelijke oorzaak gekeken. Ja, naar dieren die zich al miljoenen jaar redden. En zullen rijden, dan denk dat, dat nogal arrogant. Ja. Die DAS-populatie wordt totaal niet bedreigd door de tuberculose, kan ik u zeggen. Maar bent u dan ook namens, want u bent van de stichting, DAS en bomen, er zullen vast wel verwante stichtingen zijn in het buitenland. Bent u niet bezig om zo snel mogelijk een onderzoek rond te krijgen waaruit blijkt dat de dassen er niks mee te maken hebben? Dat hoeft ik niet, want de Duitsers zijn altijd heel grundlich. Die waren ons voor. De Duitsers hoorden van het Engelse fenomeen, hebben een aantal dassen uit het wild gevangen. Die waren niet ziek. Die hebben ze gebombardeerd met injecties met tuberculose. En constateerden dat ze de dieren niet tuberculose konden krijgen. Dus hoog resistent tegen de ziekte. Geen probleem, zeiden de Duitsers. En hebben er verder geen Onderzoek meer aan gewijd. Oké. Okay. Hoe gaat het nu eigenlijk in Engeland? Is de, is de overheid bijvoorbeeld gevoelig voor al die protesten als ook dat soort bekende gitaristen en muzici zich tegen gaan leggen? Week de, de, de motie ingediend? Die is omdat men volgens partijdiscipline moest stemmen, heeft hij het niet gehaald. Maar toch 250 van de, ik geloof 500, 600 parlementsleden hebben tegengestemd. De dierenartsen hebben zich vorige week in een open brief gedistanceerd van wat er gebeurde nu. En uh, er zijn zelfs royals die zich in de strijd hebben gegooid. Bijvoorbeeld op de terreinen van prins Charles mogen ze niet worden afgemaakt. Hmm. En in Nederland? Zijn de dassen hier veilig? Um, nou ja, ik moet je zeggen, als er een keer tuberculose uitbrak in Nederland... dan belden ze mij meteen op, heeft u een paar dassen die we kunnen onderzoeken? Ik zit nou in een straal van 40 kilometer, komt er geen enkele das voor. Dus ik zou maar een andere oorzaak zoeken. En dat wordt in Nederland ook gedaan. We waar, dan... waar zitten ze dan bij ons? Ze zitten nu bij ons in Limburg, Zuid-Limburg vooral, de Veluwe. Uh, Oostelijk Nederland, en dan met uitzondering van Twente, daar komen ze nagenoeg niet voor. Daar hadden we die TB-uitbraak ja. onder koeien. Uh, Drenthe, Friesland een beetje. Inmiddels zijn ze redelijk terug op alle plekken waar ze vroeger ook voorkwamen... toen ik net geboren ben eigenlijk. Dat Heb ik ben je, we hebben er toch veel minder dan in Engeland, blijkbaar. Want ze in Nederland geen 6.000... Uh, nee, dan zijn gewoon? we morgen klaar. Dan is het ja. Ja, dan misschien misschien kunnen we even afsluiten met een soort mini-pleidooi voor de das. Waarom het dan zo'n mooi dier is. Um, nou, ik denk met name die, die leefwijze en het feit dat het dier eeuwenoude burgten heeft. En ook die oude routes. En dat wij die moeiteloos asfalteren en doorsnijden. En dat wij, daar laat je aan zien dat je eigenlijk zelf weinig beschaving hebt. En dat zijn we in Nederland eindelijk andersom gaan doen. We zijn gewoon tunnels voor die dieren aangelegd. Wij hebben onze wegen aangepast aan die beesten. En dat is natuurlijk ontroerend. Want dat betekent dat je als samenleving rekening houdt met het leven om je heen. De Engelsen we moeten van ons leren. Nou, dat hadden ze ook redelijk onder de knie. Maar nu wel, ja. En ja. ik denk, een vaccin is de enige oplossing en dan voor de koeien. Zometeen na de drieën gaan we het hebben over Louis Couperus. U weet wel, Eline Veren en de stille kracht. Vandaag, 150 jaar geleden, is hij geboren. We praten erover met Neerlandicus en Hagenaar Cor Goud. Hij is fan, hoewel dat woord Couperus zelf vermoedelijk niet gebruikt zou hebben. Benieuwd hoe dit is de dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio1.nl.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 Met een spannend boek. Zoals 13 uur. De literaire triller van Dion Meyer, Uitgeroepen tot beste trillen van 2012. Nu exclusief bij Libris voor maar 5,95. Libris Boekhandel. Vol van boeken.